9 uur. Katrin Straatman met het... India zet in op verdere groei van de economie en hervormingen. Ook wil het land meer buitenlandse investeerders aantrekken... en een systeem van sociale voorzieningen opzetten... waar alle inwoners van profiteren. Blijkt uit de plannen van de regering van premier Modi. Het is de eerste volledige begroting van Modi... die vorig jaar de parlementsverkiezingen won. Minister van Financiën Jetley zei in het parlement... dat de economie stevig groeit en dat de inflatie laag is. Hij zei dat het tijd is om grote stappen te zetten... in de hervorming van de India. Ja, ze economie.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 Het aantal reuzenpanda's in het wild is de afgelopen tien jaar gegroeid. Volgens het Chinese staatsbosbeheer zijn er nu bijna 1900... fors meer dan de laatste telling twaalf jaar geleden. De panda wordt bedreigd door de bouw van wegen- en waterkrachtcentrales... en het leefgebied raakt steeds verder versnipperd. Dat het aantal reuzenpanda's toch is gegroeid... is omdat China de laatste jaren veel gebieden heeft aangewezen als panda-reservaat. En ook wordt er veel minder gestroopt.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 met, Met nu. nu. Toebak Leef. Okay, okay. Uh, Lekker vrolijk muziek. Dat heet uh, Sunday Sun. En het schijnt dit weekend weer veel beter te worden. Dus ik kan zeggen, uh, kom gewoon met z'n allen naar Zandvoort. Maak wat leuks van je wel. Daar gaan we op. Ja, yeah. ja, gezellig. Laten we dat met z'n allen doen. Kom naar Zandvoort. En uh, de horeca schijnt ook weer beter uh, wat meer aan te trekken. Lees ik ook over in de krant dat mensen... We gaan wat bewuster ook kopen in de horeca. En we willen graag ook wel iets meer geven. Ook als het milieuvriendelijker is en ook als het ook beter voor de gezondheid is. Dat is het allemaal zo te zijn. Het is vandaag 28 februari. En wat speelde zich allemaal op 28 februari zich af? Nou, kan je onder andere vertellen: De Cavern Club in, um, in Liverpool gaat failliet in 1966. De Cavern Club. Wat was het ook weer? De Cavern Club? Oh, het is een club in Liverpool. Dat uh, bestond sinds uh, uh, 1957. Op 16 januari, precies zijn, is hij toen begonnen. En daar zijn de Beatles groot geworden. Ze waren daar de, de houseband in 1961. En uh, zelfs Ringo Starr heeft daar eerdere optredens gegeven. In 1960, met Rory Storms en The Hurricanes. Daar speelde hij toen in. Ja, Ongelooflijk dat het niet door het succes van de Beatles uh, kon blijven bestaan. Hè? Nee, geef het, is ook de Kevin Club ook gewoon gesloopt. Hij is gewoon echt gesloopt uiteindelijk. Oh. Uh, toen, uiteindelijk dachten ze, maar, ja, dat is een beetje belachelijk ook. Gewoon De Beatles zijn groot geworden in... Zeg maar in de Cavern Club. En dan slopen we hem. Dus uiteindelijk hebben ze hem aan de overkant van de straat. hebben ze hem weer opnieuw opgetrokken. Dus dat is wel een grap. Dus ja. echt, de Beatle fans die kunnen nog wel een beetje de sfeer proeven. Maar het is allemaal wel ge, uh, gestyled. Ja, in uh, Londen. Nee, wat zeg ik zo? Sorry. Een Londense metrotrein van de Northern Line. Ja? schiet bij het eindpunt door het stootblok. op de station Moorgate. Oh, oh nee. En er kwamen dus gewoon 43 personen om. Oh, een zelf het remmetje deed het dus blijkbaar niet. Het remmetje deed het ja, niet. Ja, want als hij door het stootblok heen knalt... Ja. Nou, dan heb ik altijd wel eens hier in zand ook... want ik denk van jeetje, stel je voor dat die trein... dan uh, uh, vergeet te remmen, weet je wel. En die knalt dan zo uh, door. Ja, ja. nee. Dat, dat hij komt je... niet in zee uit, want dat is te hoog. Want hij, nou, hij blijft gewoon hangen in de duin. Maar, uh... Ja, dat heb je zelf in Eekhuizen oh. en Den Helder. heb je ja. natuurlijk ook. Er zijn, er zijn gewoon einde aan de spoorlijntjes. Raak je stopt die gewoon. Ja. Dat is wel apart. En verder in 19... Uh, ik nou, ook lastig bij jou. Uh, Guus Vlater verschijnt voor het eerst in het weekblad Robbedoes. En dat is in 1957. Oh, dat is wel heel, heel lang geleden. Dat is echt al een tijdje geleden. Wordt hij nog steeds gemaakt, uh, Vlater? Ik klik ik klik nou, gewoon even klik er door. Klik erop en je ziet... Ja, nou volgens mij speelt hij zich nog steeds af. Ja hoor, staat sinds 28 uh, februari 1957 wordt hij gemaakt. Kenmerk, de strip speelt zich af op de redactie van een stripblad Robbedoes. Ja. En Guus werkt, Guus moet raken, hè, Guus werkt ja, met een t, uh, als ja. uh, post-order-sorteerder. Het uh, grote deel van de dag slaapt hij als hij toch wakker is, zet hij de boel op stelt. <laughs> <laughs> nou, dat is wel leuk. Geniale vondst. En okay. echt, het was altijd, nou moe, maar originele uitgepunt Frans, maar Oftewel, uh, maar uiteindelijk, ja. Maar enfin. En kwabbernoot, hè, zijn baas. Die, die naam komt me inderdaad wel uh, bekend voor. Kwabbernoot. Later vervangen door Pruimpit. Echt van die uh, typische namen. Die, uh, dat je inderdaad denkt van: oké, okay, uh, ieder bedrijf heeft wel een kwabbernoot en een Pruimpit. of dat je zeker geinige collega's die zeggen: hé, hey, daar komt ons zonnestraaltje aan. <laughs> dat is altijd wel leuk. Goed, Hare Majesteit de Ruiter zingt. en de Karel Doorman. En nee, niet de Karel Doorman. Nee? Karel Doorman gaat met zijn schip ten onder. Dus hij was de waarschijnlijk de kapitein van de hare Majesteit de Ruiter in 1942. En in dat jaar landden ook Japanse troepen op Java, het laatste Nederlandse bolwerk in Oost-Indië. Dus dat was echt een bewogen dag. Oké, okay. nou, degene die vandaag jarig is, Alan George C. What the fuck is Alan uh, George C? Hij is hem ook wel bekend als Gavin McLeod. En dat had niks te maken met Conor McCloud uit de Highlander of zo. Nee, dit is namelijk de kapitein van The Love Boat. Oh. Van The Love oh, Boat, weet je ja, wel. Ja, ja dat was, waren mooie we tijden. Oh ja, dat weet ik wel. Even een fragmentje, Dat is altijd wel leuk om toch die gevoelens van vroeger weer een beetje boven te krijgen. We ja, gaan we. Exciting! And Echt leuk. En grappig is, er is namelijk ook een aflevering van uh, Charlie's Angels, die zich afspeelt op The Love Boat. Dat heb je ook nog. Dus oh, is een kruis, het kruisbestuiving, zeg maar. En uh, dat is een mooie grap. Deze man die vandaag jarig is, deze Kevin McCloud is. Uh, ik zit te kijken hoe oud hij een godsnaam is geworden. Uh, 85. Zo. Hij is 85 en nog steeds, hij heeft in heel veel films gespeeld. Echt gigantisch wel. Ja, uh, weet je okay. vandaag ook jarig, dus onze Joep, Joep van het Hek, die wordt vandaag 61 okay. en hij heette oorspronkelijk Joep met J-O-E-P, maar in 1973 maakte hij met Y-O-U-P van, omdat een vriendin de letter P had toegevoegd aan de woorden op een t-shirt We Help You Poep in plaats van Joep okay. en sindsdien schrijft hij zijn naam nooit meer anders. Oké, okay, ja. leuk. Ja. Leuk uh, weet, weet je altijd weer. Vandaag was hij ook jarig geweest, maar helaas, hij hoort bij de groep van 27, weet oh. je, bekende, ja. bekende mensen die overleden zijn, is Brian Jones. Hij was natuurlijk ook een van de belangrijke mannen uit de Rolling Stones. Hij had eigenlijk in het begin de leiding van de Rolling Stones, tot een gegeven moment dat ze een nieuwe manager kregen. En de manager zei: nee, nee, nee, nee, nee. Uh, Brian, het is best leuk, maar... Je zit ook een beetje te veel aan de, de drank en de alcohol. Of aan, aan, de, aan de sigaretten en zo, weet je wel. Drugs. Weet je, nee, we kunnen veel beter de leiding overlaten aan Mick en Keith Richards. En die schreven heel veel teksten. Hij schreef ook wel teksten. Uh, maar die werden dan toch weer toegedeeld aan uh, Keith en uh, uh, Mick. Die schreven dat toevallig dan op papier. Weet je dus als, Nou ja, dus zij hebben het geschreven. Brian Jones heeft wel iets gedaan, maar stel niet weg voor. En uiteindelijk is hij dus overleden in, uh, wat voorkeur, in 1969. Toen werd hij namelijk doodgevonden in zijn zwembad. Ach. En dat is een beetje onduidelijk. Is hij nou verdronken of is hij vermoord? Of is dus hij, hij, heeft hij een uh, combinatie? overdosis gehad en is hij er toen ingevallen? Weet zijn je, dat kan allerlei, allemaal. Er zijn allerlei theorieën over ook nee. mensen die er toevallig bij zijn geweest. Die hebben gezegd, ja, hij was zo zwaar onder de drugs. En uiteindelijk heb ik hem laten liggen. En weet ik van, nou, Er zijn echt allerlei verhalen over. Als je daar een beetje op gaat googlen, kom je allerlei de meest gekke dingen terecht. Maar goed, Brian Jones is 27 geworden. De man uit de Rolling Stones. Ja, weet je wie vandaag ook jarig is? Uh, hij is... Het wordt nu 42. Ja? Dennis van der Ven. Weet je wie dat is? Nee, geen idee. Dat is de partner eigenlijk van uh, uh, meneer uh, Jeroen van Koningsbrugge. Ze hebben samen dat uh, duo altijd. Oh, hij? Hey. Ja. Oh, kijk, wat oh, ja, je ja. weet, het is Dennis en uh, oh, Jeroen okay. altijd. En, uh, eigenlijk ze hebben wel... samen het muzikale cabaret duo Jurk. En uh, hij schrijft uh, columns voor Spits. En reclamespotjes heeft hij Had Een relatie met Suzanne Visser. Dat was die dame van, die altijd zo van seks hield in de... Uh, in de, de uh, Desperate Housewives-achtige serie, hoe heet het nou? Uh, Gooie vrouwen. Oké. Okay. Ja, dus, uh, nou, dat is dus Dennis. Gefeliciteerd, Dennis. Ja. Nou, hij heeft een beetje een, uh, een gezicht die niet heel erg opvalt, hè? Lijkt wel. Ik wou zeggen, ja, maar het is een beetje een onverdelige foto. Want ik zie niet dat het echt... Uh, nee, hè? Ik het van... komt niet echt... Uh, voor. Ik vind hem wel de brains achter, achter draadstalen... en allemaal, al die dingen die ze samen met deden... Vond je wel leuk? Dat vind ik... Dat ja, nou, zie je. Ja, vind, uh, hij is de, de alternatieve kant, zeg maar, van draadstaal. De rest, uh, die andere, die, die is helemaal de commerciële kant op gegaan. Verder in 1933... Hier kan je hem veel beter herkennen. Ik heb nu even foto's... Uh, ja, ik precies. Nu herken je want ze deden vaak die typetjes ook... dat ze allebei vrouwen waren met die, met die stomme tasjes. Ja, oké. Okay. dan waren ze altijd wel heel erg leuk. Dan moet ik doe ook een beetje denken aan C, een toren C. Hoe ja. Oeh, erg. Echt heel ja. erg. Wel in 1933, ja. de verordening van de Rijks president voor bescherming van het volk en staat... werd aangescherpt. Omdat er was brand geweest in de Rijksdag. En dat dachten ze van... dat zijn de, uh, de communisten. En sindsdien, 1933, in Duitsland... werden de regels aangescherpt. En kon je niet allerlei dingen meer doen... en allerlei dingen meer zeggen. Dus het, het, eigenlijk, dat was aan de aankondiging... dat het in Duitsland geheel ging veranderen. Oké. Okay. Serieus shit dit, hoor, Als je dat leest. Je denkt van, ja, het was dus al lang al bezig. Hè? Bijna, ruim tien jaar van tevoren al. Nee, eh... Uh, je ja, van tevoren. Maar dat is al bezig. Daar. Goed. Andere Zal ik wil ik zeggen. Bianca de Jong Muren is uh, jaar vandaag. Zij, uh, zij heette uh, Meisjes naar Muren. Maar zij is dus uh, een Nederlandse dameschaakster. Oh? Ja, daar, daar ben ik dan toch altijd trots op. Ik wil toch een beetje feministisch doen. Van dames kunnen het ook. <laughs> en uh, zij is dus Nederlandse uh, kampioen geweest uh, in, uh, in het Europese kampioenschap in 2004. Ze heeft het mee gedaan met de Schaak Olympiade. Kampioenschap van Nederland in. Uh, in uh, Leeuwarden en zo. En, uh, nou, ze, staat, ze heeft dus echt uh, een goede ranking. Haar winstpercentage is 55. En haar openingset ja, ik klap me uit de school, Jezus. is altijd E4. Dus daarmee, okay. dat dus ja. kom komt in heel end. E4, als je net begint uh, met <laughs> schaken, is dat echt een tip. Verder, degene die zijn overleden is David Bryan. En dat is de uh, man van Oriah Heap weet je wel, die uh, grote hit. Hier even schullende gitaar gewoon. Oh, heerlijk. Die oh, moet je echt vet hard draaien. Dat is echt... Easy living, weet je. Dat was de grote plaat voor Horaya uh, Hip. En als je Horaya Hip achter de sporen draait, heet je Fi Haru. Als je dat namelijk in. in als je dat op Google. krijg je geen duivelse teksten, maar krijg je een radiostation. Die oh. dit soort muziek draait. Dus die hebben er al eens gaan knippen. Dat is wel grappig. Dat is wel weer grappig. Verder Mike Smit van. Uh, um, even kijken, Mike Smit. Oh, die is van uh, de. de um, Oh. Oh, oh jee, we, we hebben hier een, wit. een witje. Ik heb een witje opgeschreven. <laughs> Dat is de Britse zang van de Dave Clark 5. Precies! Ja. ja. <laughs> ik, heb, ik, denk, ik zoek hem even op. Ja, hij is 64 geworden uiteindelijk. Ja, Het uh, is een heel dramatisch leven wat hij ook meegemaakt Daarbij heeft. We hebben heel veel geld, Eigenlijk heeft hij al het geld opgemaakt. En uh, heeft men, uh, uh, is hij van een muur afgevallen in zijn tuin. Heeft hij iets met zijn rug geloof, zijn rug beschadigd is geraakt. En uiteindelijk uh, moesten andere artiesten geld inzamelen... om hem nog een beetje een leven te, krijgen, te geven. Okay. En uiteindelijk heeft hij daar nog over gezegd... Van, ja, het geld wordt opgehaald, het dus is allemaal wel leuk... maar daar kon hij net aan een kleurentelevisie voor kopen. Oh, dat is ook niet veel. Dus was niet, hij was niet echt heel erg dankbaar. Ja, het is vandaag nog een speciale dag. Ja? In Finland is het de Kalavala-dag. Oh ja, natuurlijk. Dus, uh, dus uh, onthoud even, dat betekent de ja, dag van de het... Finse cultuur. Dus het is eigenlijk een soort van... Uh, wat, wat wij altijd hebben van het begin van het theaterseizoen... en dat hebben zij nu gewoon, gewoon vandaag, maar dan... Het Finse nationale epos. Nou, ik vind het toch wel apart om dat te hebben. Jij weet er toch altijd weer dingen uit van de te vissen, dat ik van nooit van gehoord <lacht> Maar goed, daarvoor is het ook zo leerzaam. <lacht> Dit was de overzicht van 38 uh, februari door de jaren heen. Uh, degene die ik al even moet feliciteren is natuurlijk uh, Wilma Nanninga. Die altijd voor die lekkere, sappige details en uh, uh, rollers uh, zorgt in al die bladen. Weet je, al die privé en zo. Dat ze, uh, Wilma Nanninga, zeg maar, de, de, de vrouwelijke uh, Wat, wat Albert, is er met haar? Uh, die is vanuit jarig. Ach, uh, ik vind het altijd zo'n tutje. Ja, dat is de uh. vrouwelijke Albert van zeg maar. Echt is een rol of ja. ja, dat is. Dat is haar leven. Oké, okay, de nieuwe single van Kid Rock. First kiss. Rock roll. I remember waiting for the school bus. heb een gangbare popmuziek. Kid Rock. Weet je, dat is de man die met Pamela Anderson die videofilm toen heeft gemaakt. Ja, is... Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Dat zou allemaal kunnen, maar het maakt me allemaal niet uit. Ik draai het gewoon wel op draaien. De nieuwe single heet dus Fear First Kid. Het is wat gangbaar. Hij heeft natuurlijk ook wel wat andere plaatjes gemaakt. Zoals ik was nogal een fan van Cowboy. Het is de zaterdagmorgen, 22 minuten over 9 uur. Welkom bij dit radioprogramma. En goed nieuws, de belastingdienst gaat alles alvast voor je invullen. Zag ik gisteren op het nieuws. Gaan die hele formulieren al voor je invullen. Je hoeft alleen met de tekenen onderaan. En nou. dan kan je gewoon wat extra belasting gaan betalen. Ze willen het allemaal wel makkelijker maken. Maar ik zou toch echt heel erg goed gaan opletten, hoor. Vroeger kon je nog wel een beetje schoemelen, weet je. Een beetje... Met je geld dat je bespaard had. Maar tegenwoordig hebben ze alles aan elkaar gelinkt. Dus ze zien het geld. over waar je geld op staat, dat zien ze in één keer. Dus dan kan je gewoon extra geld betalen. En uh, ik, ik zal zeggen. Dus investeer het een in godsnaam met in iets anders. Laat het niet op de bank staan. Je moet er alleen een extra belasting betalen. En uiteindelijk teer je in. En uiteindelijk betaal je ja, gewoon ik, geld om die wat geld. Wat investeer hebt. jij allemaal dan? Oh man, ik, in stoelen. En in stoelen. En oh, een oh, fietsen. oké. Okay. En goed, ook nog even een schokkende bericht over dat gisteren in Den Haag. Er is een, een, een, een zak van de Royal Mail, Great Britain op straat gevonden. Ah. Dat is een schoenmaker die hem gevonden had. Ron Lauwers die zag een, een lichtblauwe zak staan met grote letters op. En die moet je nooit open, er kan een bom in zitten. Ja, precies. Hij dacht ja. er is niks aan de hand. Er is, nee. er is niks aan de hand. Oh, er is geen is bom. Geen bom zo gezegd, geen bommetje. Dat zat er allemaal in. Wees gerust, niks aan de hand. Er zat dus belasting en in van allerlei bedrijven. Oh. Ik weet niet of ze allemaal al ingevuld waren, maar dat was toch allemaal uh, toch wel, uh, gevoelige informatie die op straat lag. En uiteindelijk heeft hij de koerierdienst waarvan die zak was, heeft hij opge opgebeld. En die hebben hem heel snel opgehaald. En de belastingdienst heeft wel gezegd van, ja, hoe uh, is het niet allemaal goed gegaan? We moeten maar eens even gaan praten met onze koerierdienst. Dat klopt niet helemaal. Slechte berichten, zoiets. <lacht> ja, dat zijn van die berichten dat je denkt, wat moeten we daarmee? Yeah? Ja, opletten. Ja, dat is waar. Een uh, kunstschilder heeft een toegangsverbod gekregen voor het Stedelijk Museum. Want hij uh, had in e-mails gedreigd op de kunstwerken te plassen. Nou ja, zeg. Ja, de naam is onbekend. Hij huh? probeert het verbod maandag bij de rechter ongedaan te maken. En uh, de woordvoerder van het museum zegt... ja, we betreuren echt dat voor de rechter staan. We hadden de kwestie graag anders opgelost. Maar we willen wel benadrukken dat de stedelijk goede redenen heeft... voor het opgelegde toegangsverbod. Want de veiligheid van onze collectie is van primair belang. De, dat snappen we. Maar hij werd al in 2012 de toegang te geweigerd. En in e-mails had hij al te kennen gegeven een schilderij van Marlène Dumas... Met een welgemikte Pistraal te verbeteren. <laughs> dat had hij geschreven. En hij wilde ook een werk van uh, uh, Luc Tuymans onderplassen. En dit jaar wilde het Stedelijk hem weer toelaten voor een proeftijd van een jaar. En daarop zei hij samen met onder meer uh, uh, Willem Holleder. Wij wilden met Willem Holleder naar het museum gaan. En dat er dan een grote kans is dat Holleder tegen het beeld van Dan Fleven gaat staan pissen. Oh, dit is gewoon... nou, en toen was het klaar. En toen zei hij: jij komt hier gewoon niet ooit meer in. <laughs> Dus hij, hij, hij is wel best. bekend, maar niet bij de media. Ja, hij, hij is best nog wel ver gekomen, als ik zo hoor. Ja. Hij heeft <laughs> best nog wel planning kunnen maken voor het ingreep. De IVD is, uh, is er niet mee bezig geweest. Ja, maar ik vind van. het ook zo grappig, van, de naam is onbekend. Maar ja? ik denk, nou, als je nu gewoon kijkt, hij moet maandag bij de komen. gaan eens kijken wie er allemaal op de rol staat. Ja. En dan heb je zijn naam hoor. Nou, ik ben ook niet zo geïnteresseerd wat in deze assaien nou uh, Ik ben niet geïnteresseerd in deze assaien Nee, maar He? misschien kan hij samen met Tinkerbell. Misschien kan hij een wereldreis gaan maken. Tinkerbell die natuurlijk momenteel uh, in afspraak is. Omdat ze een, uh, samen met een vrouw uh, naar... Was het Syrië of zo geloof ik? Is gegaan om een, vrouw, of, nou, om een uh, vrouw te helpen met het loskrijgen van haar man. Of nee, haar vader die daar gevangen zat geloof ik. En dat ja? is allemaal gelukt. En Tinkerbell heeft daar een film van gemaakt. En dat zou een documentaire worden. Maar het was geen documentaire omdat ze een kunstenaar is. En ze heeft niet alle zaken goed doorgelegd. Dus het is haar visie. Nou, ze is een heel gedoe erover. En, uh, nou goed, dat is en die ook. heet Tinkerbell. of uh, het tegenaan tinkelt. Ja, misschien. Nee, Tinkerbell heeft wel, meer, heeft wel goede dingen gedaan. hoor. En ze kwam natuurlijk een tijdje geleden slecht in het nieuws. Omdat ze namelijk haar kat had geslacht. Om daar een handtas van te maken. En die ja. had ze gefilmd. Alleen... Het was toch wel een iets ander verhaal. Want Tinkerbell had een kat. Die was terminaal. Die ging dus al dood. Dus ze heeft ze in laten slapen. Dus ze wilde eigenlijk die kat altijd bij zich houden. Ze zei: ja, wat kan ik daarmee doen? Nou, ik ben kunstenaar. Ik kan er ook een handtas van maken. Ja, normaal. Hij is dan zelf dan op dat moment uh, Dus ze gingen uit elkaar gehaald. Uw. Nee, ze is naar een slager gegaan. Ze van, uh, weet jullie iemand die mijn kat wil slachten en wil fillen? Nou, nee hoor, oh, mevrouw, dat doen we niet. We slachten geen kat. Nee, je slacht wel. Dat is wel. zielig. Dat is zielig, ja. <laughs> Wat slacht je dan elke keer? Uh, die koeien dat allemaal wel. Ja, maar dat is anders, ja. ja, deze, ja. deze kat was al dood. Ik bedoel, deze ziek de slachten nou voor heeft ze het zelf geleerd. heeft ze die oh. kat geslacht. Dan dat is zoals het in de vriezer liggen. Ja, de Stinkerbell ja. is wel... Uh, uh, uh, Controversieel. Controversieel noem je ja, dat, hè? Ja, dus, ja. Uh, Maar goed, wat ze nu gedaan heeft. Ik weet niet of ze, of ze er een goede stap mee heeft gemaakt. Maar oh, dus okay. goed, zullen het merken. Ja. Goed, straks een meer wetenswaardigheden. en ook de Zandvoertse berichten zitten eraan te komen. Maar eerst even een oud plaatje van The Trails. The Trills. Nee. Het zou kunnen gelden voor een klein dorpje waar niets verandert. Nothing changes around here. around Hill.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 I'm looking changes right Tuurlijk plaat dit ook, hè? Zo'n man die zingt, verandert helemaal niets. Alles blijft hetzelfde. En misschien moet je in opstand komen. Ja, ja. ja. met een hongerknuppel. Met... Ja, met een hongerknuppel. Of misschien moet je met z'n allen de strijden trekken... en het maagdenhuis uh, bezetten of zoiets. Politie! Politie. Politie. Politie. Politie. Politie. Politie. Politie. Politie. Ja, ja, het is allemaal wel duidelijk wat er allemaal gebeurt in het maagdenhuis. het schijnt dat de helft van die studenten niet helemaal begrijpen waarvoor ze demonstreert dat ze nog een lesje moeten krijgen. Het is allemaal wel interessant. Nieuws uit Zandvoort. Goed, sorry. We waren bezig. Nieuws uit Zandvoort. En wij hebben wat bericht uit Zandvoort. Oh, zeker? Meerdere? Oh, De politie heeft donderdagnacht, dus tegen middernacht, op de Keesomstraat in Zandvoort... een 41-jarige Zandvoort aangehouden. Hij wordt verdacht van het mishandelen van een 17-jarige bloemedaler met een hondbakknupper knuppel Bartzieke En de bloemendaler zat op een snorfiets. En die werd dus gewoon door de verdachte eerst geraakt. Waarna het slachtoffer een klap op zijn arm kreeg. De zandvoort is ingesloten en de politie onderzoekt waarom hij tot zijn daad gekomen is. Maar ja, de stad uh, stond er onder inderdaad van huh, die, de, de, Jonas als naam. Dus waarschijnlijk is, heet het slachtoffer Jonas. Want hij was gewoon onder invloed. Het is toch belachelijk dat hij, dit soort mensen los uh, rond mogen lopen. Ik was degene die die klap kreeg. Ik denk, oh, dan gaat het slachtoffer zelf... Uh, Even een beetje stemming openmaken. Maar ja, die, oh, die is ja, natuurlijk het... helemaal in shock. Hij zat in de cel, had zijn telefoon nog bij zich. Denk nee, de slachtoffer het, slachtoffer, zich. Het, slachtoffer, het slachtoffer zit niet in de cel. Oh, zo, oké. Okay. Nee, je uh, oh, gek. Dat is de omgekeerde wereld. Dat zou hard moeten optreden. Ik bedoel, opstelten hebben we er altijd wel goede dingen voor. Dit was een wake-up call. Ja, precies. En daar moeten ook klappen gemaakt worden. Dus lange klappen en korte klappen. Precies, hij lost het allemaal op. Helemaal gepunt. Uh, opstelten, ja. In, als we het toch over politieberichten hebben in uh, café Louden Hardy... is vorige week uh, zaterdag naar zondag in die nacht... Is er ingebroken rond 4 uur. Eh, mede dankzij camerabeelden kon de dader binnen 24 uur worden aangehouden. Politie heeft onderzoek ingesteld en maakt bekend dat, uh, dat de dader uh, 23 jaar is. en dat hij wat meer op zijn kerkst, kerfstok heeft. Kerfstok, Is dat voor een rare stok? Oh, niet ja. bijslaan. Niet bij slaan. Maar goed, uh, volgens RTV Noord-Holland wordt de man ook gelinkt met een aantal uh, auto-inbraken in de regio. Dus dat zou mooi zijn als we dat allemaal in één keer hebben opgelost. Ja, vandaag is het uh, einde van de. Kids Adventure Week. Oh ja. En het mooie is dus wel dat vandaag... het uh, uh, is vandaag opa en oma zaterdag. En er wordt afgesloten met het optreden van Nienke van Zeppelin... in de Beach Factory van Center Park. Oh, die zingt altijd zo leuk. Ja, ze begint haar optreden om twee uur. Ja. En we kinderen kunnen een half uur lang meezingen... en dansen op de leukste liedjes. En na haar optreden blijft ze nog even... zodat de kinderen ook met haar op de foto kunnen gaan. Dat is natuurlijk wel erg leuk. Maar heeft ze dan wel een goede broek aan, want ze heeft altijd zo'n lelijke broek aan. Ja, die heeft ze hier ook aan. Ze is een hele, het zit in het kruis, het is ook zo heel raar. Ik de, zie, dat dan zelf, zie je dat nou zelf nou, nou, nou, We hebben het er even niet over. Nee, het is het je bent zo lelijk, let er nou voor, je bent op de televisie. Nee, we gaan het er dus niet over, die over die hebben nu. Nee. Nee. Die dat, dat, dat ziet er niet uit. Het heet een kemmel, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Nee, dat bedoel ik niet. Vanavond is er een digitale presentatie. Vies, dat bedoel ik allemaal niet. <laughs> Vanavond is er een digitale... Ja, het is zo wat ik uh, zag. Ja. Mag ik nu uh, verder met het ja, zand van het nieuws Vanavond is er een uh, digitale presentatie over 190 jaar reddingswezen in het KNRM Boothuis. Dat begint om 8 uur. Tevens is er vandaag off-road spektakel op het circuitpark Zandvoort. Dus, uh, het is schijnt gratis te zijn. En uh, ja, ja, je hebt nog steeds uh, de, de, uh, zeg het, de tentoonstelling over het casino in het Zandvoort Museum. Maar ja, dat is een beetje oud nieuws. Ik heb nog wel een ander nieuwsje, maar heb jij nog nieuws? Ja, ik zit even te lezen. Ah, oh. De krant valt net op de grond, sorry. Oh. Ik zie dat er een massagesalon uh, Lump... Lum, Lumpida, Lumpinee... Lumpinee is het, hè? Lumpinee is, uh, is geopend. Ja. En, uh, nou goed, in uh, louis -David's, uh, straat is dat. De massagesalon uh, Lumpide is gevestigd. En uh, dus, uh, het wordt gerund door... Uh, uh, door een hele leuke moon, dame? Ja, Thijssen Moon heet ze. En er staat, <laughs> staat bij de kop... Uh, Massage salon beslist geen seks. Oh, Oké, okay. dat, dus dat, dat wil ik maar even weten. Zonder je... happy ending. En uh, zonder happy ending. En een heel stuk al uh, raar gewijd. Het, ik moet zeggen, als ik het las en ik ga zo zacht, denk ik: van, Nou, we, we oh, dat lekker. Ik bent een beetje vindt... van de massages hè? Yo, ik heb gisteren weer cupping gehad. Cupping. Dus mijn hele rug zit er vol met van die grote ik, ronde... Er. ...zuigdingen uh, door, oh. door, door, van die cupjes die erop gezet ja, hebben. Je had het over Cameltoorn, over cupping. Weet niet, het heeft niks met elkaar te maken, hè? Nee, ja, absoluut niet. Nee, daar wordt niet gekupt. Okay, daar wordt maar niet gekupt. Uh, afgelopen donderdag zijn de eerste twee lagen asfalt aangebracht... ...op het gedeelte van de Hoge Weg... ...tussen de Oranje Straat en de Kruising Grote Kort. Applaus. Woehoe. En vrijdagmiddag uh, wordt de Oranje Straat en de Grote Krocht weer... ...in de originele rijrichting opengesteld voor het verkeer. En ook het gedeelte van de Hoge Weg tussen deze twee straten... ...wordt weer opengesteld voor het verkeer. Dus en, uh, en op vrijdag de derde... Uh, vrijdag is het ook de derde en laatste fase van de werkzaamheden aan de Hogeweg ingegaan. En fase EC is dus het gedeelte Hogeweg vanaf de Duinstraat... Waar, waar het politiebureau zo'n beetje zit... tot aan de rotonde aan de oh ja. Dan wordt daar gestart met het verwijderen van de voetpaden... waarna het riool wordt vervangen en een nieuwe inrichting wordt aangebracht. En na afronding van deze fase wordt de hele Hogeweg in één keer geasfalteerd. En volgens planning is dat de laatste week van maart... En dan moet het gewoon klaar zijn. Het zou ook inderdaad wel fijn zijn. Want dan krijgen we het paasweekend zo'n beetje. Ja, met die twee richtingen, één richting en twee. Wat wordt het nou? Is dat al duidelijker daar? Nee, daar was het altijd al twee richtingen. Oh, okay, de hoge was... weg was twee richtingen. Oh, ja, daar altijd. was het wel. Ja, had het ook kijkt. Maar oh, ja, jij kan nu straks kan je zeggen: oké, okay, ik ga nu eens een keertje juichend over de hoge weg rijden. Maar dan moet je wel uh, de Oranjestraat straat naar beneden. Yeah. En helemaal aan, en dan ga je door de Haldenstraat, helemaal aan het eind ga je naar links. Doe dan bovenaan, dan weet je de weg ja, weer naar. Uh... Ja, precies. Tot zover, de Sandvoortse bericht. Ik ben helemaal de weg kwijt. Laat ik je allemaal <laughs> terugzetten in het spoor. Het spoor is namelijk de Jolande-keuze. Ja, voor deze keer. Oh, ik denk van nou, uh, een beetje soulmuziek. Een beetje zomerse soulmuziek. Side. Sade. Smooth operator. Side. Noem Sad... Sad... Sad... Sad... Sad... Sad... ik oh. het altijd. Side. En houd je smooth operator. <laughs> zeggen een grote hit. Nou, afgelopen nacht was er ook een uh, flinke hit. Boris Nemtsov. Of, ja. De president van, uh, nee, niet de president, maar een president. Een oude vice-president. Oh, <laughs> dat je je... klinkt ook wel heel apart, dit. Ja, dat klinkt. Een oude vice-president uh, van Rusland. Een beetje de oppositie van uh, Poetin. Daar zijn er ook heel veel theorieën over van wie hem nou eigenlijk heeft omgelegd rond middernacht. Midnight. Yes. Frak uh, uh, bij het Kremlin is hij omgelegd. En uh, Poetin zegt zelf, we gaan het tot de bodem door uitzoeken. Ik ga dat onderzoek niet leiden. Ik hou het wel in de gaten. En hij zegt van, hij kijkt ook een beetje naar Oekraïne. Hij zegt, Oekraïne zou er iets mee te maken kunnen hebben. Want namelijk, die, die spelen dat heel slim. Want die leggen dan iemand om, die van hunzelf is. Want deze Boris uh, Nemtsov was eigenlijk wel een beetje voor Oekraïne. Die was tegen Poetin. Dus uh, hij denkt zelf dat iemand van Oekraïne... Hemin, qua dagliefde van stellen door zijn eigen persoon neer te schieten. Nou, volgens mij heeft gewoon Poetin dit gedaan. Ik, volgens mij Drie ook. witte auto's. Ja. <laughs> en uh, ik... niemand weet toch? Niemand weet he, helemaal, helemaal reeks, niks. Weet je. Vlak bij het Kremlin, hoor. helemaal geen beveiliging daar verder ook. Valt best mee. Dus, uh, nou, nee, ik weet niet. Het, het, het, het, het voelt wel alsof er toch wel heel veel aan de hand is daar in Rusland. Dat hij toch wel flink de touwjes flink in de handen heeft en dat hij allerlei dingen gaat regelen uh, zo onderhand. Ja. En, het, uh, en de man onrustend. die was dus, uh, of komt zich uit de bad, badplaats Sochi aan de Zwarte Zee, en hij was echt de golden boy uit de provincie en hij had het ook echt de uh, uh, ...voor hij vicepremier werd... ...hervormde hij als gouverneur echt de economie van die hele regio... ...Nizhny Novgorod, weet je wel? Dat is 600 kilometer ten oosten van Moskou. We doen het over een heel <laughs> veel zand van ja. Dat lukt ook wel. Maar hij was echt een prominent lid van de oppositie. En hij kwam echt in het nieuws. Want hij moest hij een gevangenisstraf van 15 dagen uitzoeken. Omdat hij een illegale demonstratie tegen de regering in Moskou had, uh, een had, uh, had, uh, had, uh, had bijgewoond. En moest hij 15 dagen voorzitten. Dus, dat is best wel heftig. Ja. Voor de demonstratie. Ja. Hij is er nog, bij, hij is er nog maar weggekomen ook. Uiteindelijk had hij gewoon ook uh, een gezin in de kerken kunnen eindigen. Ja. ja, ja. Zo zogenaamd. Zogenaam ja, en er was dus een, een, een, een, nu een mars tegen de crisis uh, gepland hè, voor zondag. Ah vandaar. Die is nu afgelast. Ja dat snap ik. En in plaats van de mars wil de oppositie. Die de mars heeft georganiseerd in het centrum van de Russische hoofdstad. een bijeenkomst gaan houden om Nemst, Nemtsov te herdenken. Ik, nou, ik, ik ben bang dat dat misschien ook wel weer een. een dat hij ook wel weer op vlammende pan gaat slaan. Ik denk het wel. Ja, het, dus, zal, uh, het zal wel iets anders gaan dan hier in Nederland. als uh, daar de politie op straat komt. Nee. Ja. Op... Is dat die polygoon, meneer? Of ja, dat is die polygoon, meneer. Geweldig. Tijdens ja, de ja. jaren zestig, de ontruiming van de, de, de kraakpanden, weet je wel. Het zou nu ja. helemaal passen bij de, het maagdenhuis... Wat, uh, wat nog steeds uh, bezet is door studenten. Mm. Het is altijd leuk om zoiets te doen, lekker opstandig te zijn. Maar waarom zijn we eigenlijk opstandig? Ja. Nou, dat leg ik nog wel een keer uit. Blijf dan gewoon maar even zitten. Ja. En nou niks doen. En Dan nou slaan je elkaar. Nog een sigaretje? Ik haal wel even wat. Kijk uit voor die witte heroïne, hè? Die is gevaarlijk. Ja, dit schijnt weer. Ja, dit schijnt weer. Ik koop nog maar niks vanavond. Ik hoorde op uh, Radio 1 vanochtend over uh, een, een buitenlandse uh, vrouw. Die, al die buitenlanders werden geïnterviewd die daar in de buurt liepen. Die zei van nee, ik, uh, ik koop niet op straat. En ze gebruikten allemaal drugs, hè. <laughs> niet één die zei van nee, ik gebruik dus Nee, ik gebruik, uh, marihuana ja, hoor, En matig. ik gebruik uh, heroïne, ik gebruik dit. Nee, ik koop het nooit op straat. En de ene zei: van, Ik gebruik nu marihuana. Of uh, ja, marihuana. Maar als ik straks oud ben met pensioen, dan ga ik aan de Coke. Nou, dat is ook een pensioenplan. Een pensioenplan. Ik hoop wel dat je daar... Ah, die hebben wel een goede levensweg uitgestippeld. Ik, ik hoop wel dat je daar al voor gespaard wordt koken. Dat niet echt. Dat je denkt van, eh, uh, klein geld. Nee, maar dat, je, maar dat je ook denkt en weet dat je zo lang gaat gebruiken. Ja. Want dit zijn vaak fases in je leven. Ik, ik heb ook wel een fase gehad dat ik iedere avond uitging en iedere avond eigenlijk wel uh, lekker zat te tetteren en te doen, hè? Drinken bedoel ik dan. Ik heb eigenlijk nooit echt gebruikt of zo. Nee? Maar, uh, dat, denk van, dat je dan denkt van, nou, als ik oud ben, ga ik het nog steeds allemaal doen. <laughs> Ja. En, en nu doe ik, ik, ben nu gewoon zo saai als wat. Ja, Dit boel... is mijn enige uitspatting iedere week, hier ja. bij de radio. En daarin de, zeggen we altijd in de feutershouding op de bank. Ja, precies. Nou, zoiets. Nou, leuk plaatje dat ik vond op internet is dus natuurlijk deze Peace man Peace. En dat kunnen we ook in, in de wereld meer gebruiken. Vandaar dat deze band zich ook heeft benoemd waarschijnlijk naar Peace Lost on Me. Uh, gaat vrij weer. Maar goed, Cat uh, lost meer van deze band die heet Peace. Ja, deze de een beetje een vooruitstrevende naam. denk ik. dat komt ooit wel eens goed. Als we allemaal gewoon het geval geloof van islam aanhangen, dan is het allemaal wel, komt het allemaal wel goed in de wereld. Allemaal van het islamisch geloof, dan is het allemaal islam, islamisch geloof. Islamitisch. Islamitisch. Oh. Ja, dat is allemaal wel. Oh, okay. Nou goed, ik, nou, ik hoorde we wel kijken. van uh, Rutte dat er extra geld komt voor de veiligheid in Nederland. 129 miljoen euro wordt er extra uitgerokt voor politie, eh, nu noem het allemaal op. Allemaal extra, uh, ja, uh, natuurlijk weer een grote rand. Ah, ze moeten gewoon een avondklok instellen. Dat ben je <laughs> aan heel eind. Ja, precies. <laughs> Na negen uur zelfs, Niet meer op straat. Ja, oh, maar dan gaat de horeca weer gillen. Ja, maar dan gaan we dat gewoon vroeg heen. Dan gaan we gewoon vijf uur naar de horeca toe. Jij bent ervoor. meteen vanuit werk zo door. Ja, lekker. is in Engeland. Ja, gewoon. Om negen uur ga je naar huis. Ga je daar een eten, een kleel. Ja. Zo in slaap. Dan maak je het minstens een beetje... Doe uh, je ja, met kinderen dan? Ja, ja. Ja, ja. ja die, die kunnen bij diegenen die er geen zin in hebben. Oké. Okay. Dus, uh, toch? Gewoon, uh, ja, het is ja. wel makkelijk allemaal. Ja, nou, het is allemaal niet opgelost, dat is wel duidelijk. 10 minuten nee. voor tien, straks een goede Goedemorgen, Zandvoort. De lijn zijn alweer oké okay bevonden, dus uh, je kan zo weer in, in, van alles horen... wat er allemaal speelt in Zandvoort. We hebben net al een kleine greep eruit gedaan natuurlijk. Ik, uh, ik vond het gisteren al een ontzettende ramp in de wereldrijd door. Tyrone. Tyrone? Dat, dat, tenen, ja, dat is een uh, rapper die dan... dus altijd zo schattig, vind ik. Dat zijn van die bekende band. Die gaan dan alle andere nummers gaan ze coveren. Het is altijd zo cool, komisch. Tenen kromen, het ook van. Gisteren ook, maar goed, Tyrone is nog een nog, nog grotere ramp geworden. Want in Amerika is daar een schutter aan het rondlopen geweest. Die heeft geloof ik 23 mensen gewoon in een huis neergeschoten. Oh. Die dus heeft bij mensen binnengestapt in het plaatsje Tyrone dus. En die heeft daar gewoon mensen neergeschoten. En uiteindelijk heeft hij zichzelf neergeschoten. Ik geloof iets van 36 mensen. dat nou, is wel oké. Echt een aantal mensen heeft hij gewoon neergeknald. neergekende. Randebiel. Ja, inderdaad uh, heel raar. Echt. Uh... Niet helemaal lekker. Ik heb hier een leuk berichtje. Er is uh, Bonnie North sea uit Florida. Die was uitgerekend op 11 februari. Maar de baby had helemaal geen zin om geboren te worden. Dus heeft ze heeft zich geprobeerd de natuur een handje te helpen... door uit haar dak te gaan op Thriller van Michael Jackson. Huh? Want iemand had haar verteld, zo verklaarde ze op Huffington Post... dat ja? uh, dat liedje de bevalling opwekt. Nou, ze heeft al een uh, zoontje van twee jaar oud. En ze nam de clip op om te delen met familie en vrienden. Want ze vond ze wel leuk om iedereen aan het lachen te maken. Thriller. Maar dat schijnt dus echt op YouTube... Waar het filmpje al meer dan 300.000 keer, 300 keer bekeken is, zijn de reacties over het algemeen positief. En uh, veel mensen vragen zich af, is het nou gelukt? Maar het is dus onduidelijk of het tweede kindje al ter wereld is gebracht. Ook. Het filmpje staat nog maar enkele dagen op Facebook, maar het is al meer dan een miljoen keer inmiddels bekeken. En wat voor en het jurk heeft ze nou, aan? Ik ga even kijken wat voor filmpje dat dan is, want het uh, is natuurlijk altijd wel grappig. Ja. Dus uh, we, we zetten hem wel eventjes op uh, onze op op op, op Facebook-pagina. dat is altijd leuk. Uh, ja. Ik ben heel benieuwd ik, hoe dat ik, gaat worden. Oh, je hebt de buik. <laughs> Die buik is ook wel. Geweldig. Wow, lijkt wel of hij erop geplakt is. Ja, dat is zo'n neppertje is, weet je Het is zo'n neppertje, namelijk is alleen maar dik bij de buik en de rest van het lichaam is gewoon helemaal strak. Ja, dat is uh, nou, wel, wel bijzonder. Goed, kijken ja, op onze Facebookpagina. Ik ben wel van af van zo'n buik. <laughs> ja, dat is inderdaad. Uh... <laughs> het is. echt komisch om te zien dit. Nou, goed, kijk op onze Facebookpagina voor allerlei grappige dingetjes aan het rijden. We even een moppie muziek, dames en heren. What I here? The creeps. And uh, ooh, I like it. Everything's cool and mellow. Your face is Stel in Nederland uh, gesignaleerd. Dat was niet voor lang, hè? Toch lag je namelijk langs de kant van de weg alweer. De Creeps En dat was eigenlijk de enige baat die ze hadden. En dat kwam ook uit 1990. Houdt oh, eens op over het jaar. Ja, ik weet niet. Dat is gewoon het jaar dat uh, ZFM begon. Dus dat is leuk om af en toe uh, even een stukje... Je hebt zoveel platen heb weer een keer gehoord na al die tijd, dat je denkt: wauw. Ja, ik moet ja, zeggen ik wil... dat ik heel ja. veel leuke platen gewoon uit het oog En omdat we vorige keer natuurlijk eh, 1990 helemaal in het daglicht zetten, dacht ik mezelf: nou, het is wel leuk om daar af en toe weer eens wat plaatjes uit terug te pakken? Ja. Het, het loopt tegen de tien uur en we hebben nog wat bericht en ik zit te kijken hier in de krant: Dorpjes krijgen een bankbus. Uh, de Rabobank heeft plannen om de gro met grote schaal bussen rond te gaan rijden <laughs> en dan de dorpen te bezoeken. En Dat gaan ze dan vier keer in de week doen op een vast tijdstip. Je, hebben ze daar zeg maar een loket? Ik weet niet of je er geld kan pinnen, maar dat zou natuurlijk met je link zijn. Als ja, ik uh, denk het ook wel ja. Link, ja, om, te, om tien uur komt in één keer de, de bankbus en dan kan je... Nou, je hebt nu zoveel kantoortjes die je dus voor een paar uur kan huren. Als ze nou slim zijn, gaan ze gewoon zeggen van nou, je kunt online... Uh, bij, uh, dan dan zijn we er en regel een afspraak en wij zorgen dat we daar zijn. Ja, ik weet niet, zal waarschijnlijk heel voor, voor, voor de papierwinkel zijn... En toch kan je niet alles meenemen met zo'n bankbus. Maar het is een idee wat, uh, wat ze al een tijdje uitvoeren. In, 19, uh, 19, nee, in 2013 zijn ze er al mee begonnen. En ze rijden onder andere uh, in Woerden de Hoef. Amstel, Hoek, Bodegraaf, echt een hele lijstje waar ze al regelmatig uh, te vinden zijn. En het komt natuurlijk ook, uh, het is geïnspireerd op de SRV-wagen. Ja, het heeft wat, ja. ja dus dat heeft wel wat. Maar ja, zoals bijvoorbeeld in Haarlem heb je uh, een, een, een of de iets, en dan kan je de, de, werkplekken huren, dat heet samen met een Z. En, en dat zit er gewoon midden in de stad. En dan kan je mensen ook zo van, nou, uh, daar komt bijvoorbeeld die en die, op zo en zo laat. En dan, uh, dan ben je daar gewoon, uh, op dat moment heb je kantoor ik ja. vind ik toch wel... Ik vind wel... Er komt steeds meer, hè? Ja, maar ik er weet Er zijn niet, meerdere of... pla pla plaatsen die het hebben. En wat dacht je nou straks van de V&D-gebouwen? Oh, die komen Als, allemaal Als kun je kunnen ook allemaal kantoorregels, uh, ruimtes regelen. Ja, maar toch... Ik twijfel ik of het dat al lang leven heeft beschoren met je naam. Je vindt ook... Kijk... We leven in een individualistische wereld. Ja. Maar het is ook wel leuk om echt even een collega naast je te hebben. Zo van, hey, zie ik je morgen ook weer? Nou, daar ben ik je. Morgen ben ik misschien ergens anders. Ja, maar zeker als jij een eenmansbedrijf bent. Ja, dan en je wel. moet kantoor houden af en toe. Dan is dat wel heel handig. Want je ergens dan, dan... lijkt het net of het heel wat is. Er zit een kantine bij. En je ja. Kan gewoon, ja, je kan even koffie ja. regelen. En ja, je betaalt er wel voor. Maar als jij voor veel geld een kantoor moet huren. En alles moet regelen. Is dit eigenlijk veel makkelijker? Dit is, zeker, en je zult, ik, uh, het is volgens mij de nieuwe trend die ja. het gaat worden. Dit was de pub-op-markt. In We hebben ze ook een pub-op-markt. Pop-op-markt. Ja. Waar ze regelmatig, uh, er kan allerlei bedrijven kunnen zich daarvoor aanmelden. Dan kan je daar zeg maar, een bepaalde de selectie van je kleding of van je ja. spullen kan je daar te koop aanbieden. Voor een uh, leuke aantrekkelijke prijs. En voor twee dagen. Nou, Je hebt dan uh, relatief weinig uh, kantoorruimte kosten of uh, winkelruimte kosten. Ja. En, uh, en, en als het klaar is dat het op is, nou, dan ga je weer weg. Ja, goed. Nou, ik ga ook weer weg. Dit is Toebak Leef de We zijn er volgende week gewoon weer met een nieuwe aflevering. Daar zijn met z'n drieën. Geniet van de laatste dag van februari, want nu wordt het maart en er komt de lente eraan. Ah, het zieke idee. Eens kijken waar mijn zwembroek is. Hoi, hoi.